Mark Sampers met het NOS-journaal. LHBTI-belangenorganisatie COC wil dat de Amerikaanse prediker Steven Anderson de toegang tot Nederland wordt geweigerd. De Baptist Anderson spreekt zich regelmatig extreem hatelijk uit over onder andere LHBTI'ers. Ook is hij fel anti-abortus en staat hierom bekend dat hij bewijzen voor de Holocaust ter discussie stelt... Anderson wil op 23 mei naar Amsterdam komen, maar het COC vindt dat staatssecretaris Harbers hem niet toe moet laten. Egyptenaren hebben in een referendum de grondwetswijzigingen goedgekeurd, waardoor president Sisi kan aanblijven tot 2030. Volgens de Nationale Verkiezingsautoriteit stemde bijna 90% van de kiezers voor. Vorige week stemde het Egyptische parlement al in grote meerderheid in met de wijzigingen. De aangepaste grondwet geeft president Sisi onder meer de mogelijkheid voor een derde ambtstermijn. In de oude grondwet was dat verboden. De president en het leger krijgen door de grondwetswijzigingen ook meer macht. De president van Sri Lanka heeft een grote herstructurering van de politie, de veiligheidsdiensten en het leger aangekondigd. De diensten hebben verzuimd om de aanslagen van zondag te voorkomen, zei hij in een televisietoespraak. De functionarissen die het inlichtingenrapport uit het buitenland hebben gekregen... hebben dat niet met mij gedeeld, zei de president. Anders hadden we gepaste actie kunnen ondernemen. Details over de inlichtingen zijn niet bekendgemaakt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis met 4-2 gewonnen van de Vitesse. Daarmee staan de Amsterdammers drie punten boven PSV... dat een wedstrijd minder gespeeld heeft... Andere wedstrijden, de graafschap FC Emmen 1-0, Heracles AZ 1-2 en Heerenveen tegen VVV eindigden in 2-2. Het weer. Vannacht opklaringen, het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Overdag steeds meer stapelwolken, in de avond kans op pittige buien met onweer en harde windstoten. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I'm <laughs>